Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A16 Breda-Rotterdam verknopend de Bregseplein 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. En bovendien stond op het knopend de Bregseplein de verbindingswegen naar de A20 richting Gouda dicht. Richting Hoek van Holland op de A20 staat voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Utrecht verknopend met Rijnsweerd 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Meteen naar buiten. Meteen naar buiten. En ervan profiteren. Case hier in de Sunshine That's the way I like it. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is even na drie uur. Dat betekent u twee alweer van dit programma, ja, met uiteraard om half vier de evenementenagenda. En uh, we krijgen een bezoek van Louie van der Meij. Want Louie van der Meij, het biljarten staat al. Je zou het er niet aan denken met dit zonnetje. Maar morgen geloof wel binnen, binnen zitten. Met het wisselvallige weer, wellicht wel. Maar Louis van der Mei gaat ons bijpraten in zaken het.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 www.meteopagina.nl Hij geniet lekker van de Sanvoortse Radio. Ook op het strand. Dat moet je ook gewoon doen. Hier is Crowded House. Where with you. Walking around the room singing stormy weather At 57 mountain Pleasant ook op internet, internet. internet. www.zfmzandvoort.nl zfm zfm op 106.9 is zon -Zee. zandvoort en zomerhits. Zomer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 50 muziek op CFM, niet geloven. Wel leuk trouwens hè, om een keer te draaien. Pep Boon was dat, hè? Ja, dat was gouden ouwe. Een echte gouden ouwe. Je ouders zullen hem zeker herkennen. Hè? Ja, zo vaak <laughs> hoor je dat soort platen niet meer bij CFM. Dus je hebt ervan kunnen genieten. En we genieten vandaag ook van een geweldige mooie stralende dag. Bill Widders zingt over a lovely day. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes. without warning love As heavy on my mind But Affair. And when someone else instead dat wat uh, betreft het weer altijd maar één dag is hier, hè, uh, Albert ja. Jan? Ja. zitten wij binnen, zitten ja, wij binnen. En dan uh, heb je morgen heb je weer uh, wat regenbuien en allemaal ellende uh, weer. Maar wel lekkere temperatuur thuis morgen. Zo rond de 24 graden, dus dat is best wel genieten. You're the bill with en and a lovely day. Ja, en tijd even voor een uh, serieus onderwerp. En uh, wie, van van, wie van u herkent de volgende zin niet? Ik kom er deze maand niet uit met mijn geld. Maar hoe doen andere mensen dat toch?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 Overweegt u en serieus overwegen om wellicht deze cursus te gaan volgen. Nog eenmaal telefoonnummer 571-3459. En als ze toch bezig zijn, wat kost het om mee te doen? Vijf euro. Vijf euro. Oh, dat valt mee. Dat ja, valt mee. Maar, maar dan moeten moet we moeten wel iets... weer even inplannen dan. Ja, <laughs> iets anders euro. moet je daarvoor laten liggen. Ja, een dubbeltje op z'n kant, hè, zullen we maar zeggen. Money, Pink Floyds. <laughs>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 Just chillin' in my Snuggie Click to MTV so they can teach me how to Dougie Cause in my castle I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 Want 10 uh, uh, jaar Zandvoort Live wordt gevierd. En dat wordt dus gevierd bij Mango's Beach Bar. En die viert gelijk het heugelijke feit dat 10 jaar geleden voor het eerst sprake was van Zandvoort Live. Tijdens deze lustromviering vanaf 4 uur vanmiddag tot middernacht maakt allereerst Slands meest geboekte DJ Erik E zijn opwachting. En verder staan Hart, Soul, V, DJ Roog en de bekende duo's Van en Tetero.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 Het is een beetje bluesy, jazzy-achtige muziek, natuurlijk een beetje Robert Gray-achtig, helemaal te gek. Absoluut een aanrader en u bent vanaf 8 uur van harte welkom om naar Leo van Spronsen met de World Band te gaan luisteren. Morgen hebben we natuurlijk een kunst- en boekenmarkt en de, dat is de laatste editie van deze zomer en dat is het Raadhuisplein. En dat is van 11 uur tot 5 uur. Nou en morgen is natuurlijk in de reeks van Kerkpleinconcert een concert met drie vocale muzikanten begeleid door de, vle of door de Vleugel.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 Dan gaan we nog verder kijken. Dus op de 26e augustus kunt u meezingen met smartlappen en levensliederen in Café Koper. En dat begint om 9 uur. Op de 27e...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 Robert Gray, Hellhood, Hellhood, it is right next door. I can hear the couple fighting right next door. Her angry words sound clear with peace and walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew.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 Sweater.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 Mijn collega Albert Jan Vos Dan gaat hij Robert Cray draaien hè? Vanwege dat uh, optreden daar in het wapen vrouw, En dan heeft het plaatje van Robert Cray Ook oh, nog, Right Next Door Goed hè? He? Het wapen naast de studio van Sierven We krijgen het voor elkaar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 Communicatie. Communicatie. Altijd Als belangrijk. je met elkaar overlegt. En dat, heb, dat hoor je trouwens wel meer, meer. Ook bij andere verenigingen en toestanden. Dat, dat de communicatie een heel belangrijk is. Dus het is een geweldig initiatief. En ik hoop dat daardoor door het overleg en het communiceren met elkaar. Vervelende situaties in de toekomst. Ver van ons blijven. Wij gaan lekker dansen met Jan. Met Bella Perez. Oké. Okay. Y me pintaba la mano en la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me lleva.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 designing Gasthuisplein 6 te bezichtigen. Echt een aanrader. Oké, okay, dankjewel. Zodat ik uiteraard weer meer nieuws bij Zolvent uh, op zaterdag. Dat zal zijn in de volgende, derde en laatste uur. En als het goed is, dan ook aan Louis van der Meij. Ja, als ik niet vergeet. <laughs> nee, <doei>. Louis. <laughs> Mokker worden.